Deel zestien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 Dit kan echt een grote zaak worden. Grote zaak? Weet je dat wel zeker, Cor? Natuurlijk, mijn informatie is Picobello. Picobello. En hond soms zo. Woef, Wat heb ik nou gezegd? Jezus, nog een toe. Ik ga toch niet met een stelletje kleuters op een schoolreisje. Ga nou slapen, hoor. Dat kan ik niet. <tie> Gewoon rustig blijven liggen, schapen tellen. Ach, rot op met je schapen. Voordat je bij de honden bent, ben je weer in je zeil, toch? Nou, ja, ik... Ja. Nou, zoeken jullie nog even die andere spullen bij elkaar? Cor, ik wil nog even... Wat heb je nou weer? Ja, weet je het echt zeker dat het klopt wat Pruis verteld heeft? Zoiets doet hij toch niet? Een ander verlinken. Waarom geloof je hem nou? Ik geloof hem, punt uit. Maar als hij nou... Nou, niks ja, nou... te maren. Ik kan Harry vertrouwen, dat weet ik zeker. Wat doe je nou, man? Het is nog maar kwart over zes. Wat moet je nou een kwart over zes uit bed? Vaak kom je er dan pas in. Ja, jij nou maar lekker door. Er is toch niks? Je hebt toch geen last van je hart of zo? Nee, zei ik zei nou niet. Natuurlijk heb ik geen last van mijn hart. De Willemstraat. Dat is toch hier ergens rechts, Cor? Hé! Hey. Mag je niet in? Ja, schaai scha scha je uit zeg. Ik ben niet aan het rijden voor mijn verkeersdiploma. Wat is ook alweer het nummer? Ja, dat merk je vanzelf wel als we er zijn. Oh, stil me schat. Ja, zo, kom maar eens eventjes stil. Ja. Hier, mag jij even lekker tussen je papa en je mama liggen? <laughs> Jezus. Oh. Het is je ineens half zeven, jongen? Uh, kom.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 Het ja, is te zwaar ook. Ik ben weer helemaal blut. Bij de Melkboer kan ik ook al niks meer op de lat kopen. Zo weer is niet zo wezen, hè? Waarom zul je nou altijd aan mijn kop over boem? <totstuk> Jullie twee blijven hier. Wie heeft de zaklantaarn? Oh, jezus! Ja. Ach, wat een troep. al die leren jassen? Ja, dat is ons pakje al ja, niet. Ah, ja. We moeten die valse flappen hebben. We moeten hier ergens liggen. Kijk, kijk daar eens, daar achter die dozen. Nee. Nee, nee dat is alleen oude meuk. een En in die kast? Zware. Zeker allemaal van de vrachtauto gevallen. Blijven zoeken. Hoe weet jij nou zeker dat hier nou? Ik ben het spuugzat, weet je dat? Als je me toch niet gelooft, waarom ga jij dan niet terug naar Nergenshuizen? Daar hebben ze vast nog een goede veldwachter nodig.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 Geef die sleutelbos iets. Ligt ze even bij? Hier hier. Dit is een klap. Afblijven allemaal. Kijk! afblijven zei ik!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 Die Rooijen, die weet er nooit wat. Als je hem als nou een achternaam vraagt, dan is hij hem zogenaamd vergeten. Daar heb je helemaal niks aan. Ja, ik weet het. Maar je moet het toch maar proberen. Maar ja, het zou natuurlijk mooier zijn geweest als we die hele bende hadden kunnen oprollen. Je kan niet alles hebben. Maar uh, hoe wist je het eigenlijk? Och, je hoort wel eens wat. Zulke dingen hoor ik nou nooit. Met de goede mensen omgaan, hè? dat is het hele eieren eten. Ach, goede mensen? Welke mensen zijn dat dan? Ach, dat wil je toch niet weten? Goed werk, hoor. Knap gedaan. Godverdomme tering, tering. hey, hey rustig Daar. een beetje. Er wordt hier gewerkt. Er ja. wordt hier serieus getraind, man. Dat heb ik nou weer, hè? Ja, en wat moet ik nou? Wat een tering, zou je zeggen. God. Wat is er dan? Ja. Ik, ik had... Nou ja, verdomme al dat poen, man. we wat moet moeten nou? Hey, rustig. Kom even mee naar mijn kantoortje. Ja. Hé, hey, John, hoe gaat het hier? Gloeiende, godverdomme. Gaat zitten. Ja, het geld, hè? Het is godverdomme weg, man. Het is pleiten. Moet ik nou... Wie, wie hebt de boel hier verlinkt? Ga eerst nou eens rustig zitten, John. Wil je koffie, colatje, biertje? Ik wil godverdomme helemaal niks. Ik wil dat geld terug, dat wil ik. Ja, Wie hebt me verraaien? Die smeren die komen niet zomaar binnenvallen, hoor. Die wisten wat er lag. Was het iemand van hier? Weet jij er wat van, Peter? Nee, niks. Sweretje. Dacht je hm. dat, dat ik het leuk vind dat ze mij weer in de peiling hebben?